10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. De brandweer heeft bij een grote brand in het centrum van Vlissingen drie mensen gered. Volgens de brandweer zijn twee cafés en een woning daarboven flink beschadigd. De drie mensen lagen vermoedelijk te slapen toen kort voor een brand uitbrak. Volgens de brandweer hebben de drie rook ingeademd en zijn ze behandeld door ambulancepersoneel. Ze worden opgevangen in een hotel. Vanochtend waren er tussen de houten vloeren en de plafonds nog steeds vuurhaarden. De oorzaak van de brand in Vlissingen is nog niet bekend. President Obama heeft het Huis van Afgevaardigden opgeroepen het voorbeeld van de Senaat te volgen en voor het Belastingakkoord te stemmen. De Senaat in Amerika stemde kort na middernacht in met een deelakkoord over de begroting dat president Obama met republikeinse senatoren heeft gesloten. Volgens het akkoord gaan huishoudens met een inkomen boven de 450.000 dollar... meer belasting betalen. Dat is een doorbraak, al ligt de grens aanzienlijk hoger dan Obama wilde. Volgens deze senator moet er nog veel onderhandeld worden... om Amerika voor een recessie te behoeden. Als we niets agreement does dat de negotiations halt. Far from it. We kunnen all agree er meer werk be done.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 In de Amerikaanse staat Maryland kunnen homostellen vanaf vandaag trouwen. Even na middernacht werden meteen de eerste huwelijken gesloten. In het gemeentehuis van Baltimore trouwden zeven stellen. En ook in andere plaatsen in Maryland werden huwelijken gesloten. In de VS is het homohuwelijk nu in negen staten wettelijk erkend. In het oogziekenhuis in Rotterdam zijn vannacht 23 mensen binnengebracht met oogletsel door vuurwerk. Het ziekenhuis vreest dat de helft van hen blijvende schade heeft opgelopen. De slachtoffers zijn vooral volwassenen, zegt het ziekenhuis. Het zijn over het algemeen uh, mannen. Uh, wat we wel zien dit jaar is dat uh, de gemiddelde leeftijd toch een stuk hoger ligt dan, uh, dan voorafgaande jaren. Ja, we zien toch ongeveer dezelfde uh, aantallen patiënten, maar we zien wel minder kinderen. Het hoogziekenhuis denkt dat meer kinderen dit jaar een vuurwerkbril hebben opgezet. Geschat wordt dat in heel het land zeker 70 mensen oogletsel hebben opgelopen door vuurwerk. En het weer nog vanochtend nog wat regen, maar in de middag droger en af en toe zond voor ongeveer 7 graden. Morgen droog, wat meer kans op zon. De dagen daarna overwegend grijs en soms wat regen of motregen. Zij van die staat werkelijk dag en nacht voor hem klaar. Sinds zij er is, komt hij vaker buiten.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 Karel Johan de Zwart. Goedemorgen, op deze eerste dag van het nieuwe jaar kijken we naar China. Het land van de rijst gaat namelijk aan de aardappel. De komende decennia gaat China om zijn bevolking te kunnen voeden... 150 miljoen ton meer voedsel produceren. De communistische partij heeft besloten dat de helft daarvan... zal bestaan uit aardappels. Rudy Rabbingen, emeritus hoogleraar in Wageningen... en internationale landbouwdeskundige... heeft het de Chinezen persoonlijk aangeraden. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio... en reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. Het is bijna vijf minuten over tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. China gaat aan de aardappel. De internationale landbouwdeskundige Rudy Rabbingen heeft het de Chinezen aangeraden. En China is niet het enige land dat naar hem luistert. Meneer Rabbingen, nogmaals, goedemorgen. U bent ook actief in Afrika, hè? Ja, dat klopt. Gaan de Afrikanen ook aan de aardappel? Ook daar uh, worden op een aantal plekken uh, enorm geïnvesteerd in uh, hoge opbrengsten en ook uh, het omschakelen naar aardappel. Ja. Maar dat was daar niet zo'n grote verandering omdat uh, anders dan in uh, Azië het merendeel van het dieet bepaald werd door knol en uh, wortelgewassen. Uh, nou ja. He, dus daar was men al bekend met uh, cassave, jam en uh, ook met uh, de zoete aardappel. En daar gaat men dus ook de productie sterk verhogen. Met name in landen als Rwanda, waar een enorme bevolkingsdichtheid is. Ja. En in Ethiopië. Dus die overgang is voor de Afrikanen veel minder groot dan voor de Chinezen. Die is minder uh, ingrijpend. Ja, ja. Daar hebben we de twee in één zin genoemd, Chinezen en Afrikanen. Die Chinezen die zitten ook nou ja, vrij uh, fors in Afrika hè, met investeringen. Uh, er wordt zelfs wel eens gezegd dat ze daar landjepik plegen. Ja, het opvallende is dat, uh, uh, zoals ik uh, eerder zei, uh, de uh, Chinezen naar een rijke dieet toe gaan. Ze gaan meer vlees eten. Het ja. is een bijna ijzeren wet dat naarmate men uh, een hoger inkomen heeft, dat men uh, een... Uh, Gaat met meer vlees eten. Uh, meer dierlijke luxe, eiwitten. Luxe, dat kan, producten, uh, ja. dat, dat kan uh, zuivel zijn, maar het kan uh, ook heel vaak vlees zijn. Hè. Dat is, een, ja. uh, is geen kausaal verband, maar het is wel een correlatie die heel sterk is. Ja, en dat vee moet gevoederd worden, dat Chinese vee. En, en dus die dat voedsel halen ze weer uit Afrika. Precies, dat is daarom, dat is, daarom investeren ze in, uh, in vele delen in, uh, in uh, Afrika. Ja. Ze huren dat land. Ze kopen het niet uh, en ze onteigenen het ook niet. Zoals wij dat in onze koloniale periode deden. En wij gingen erheen met een geweer, zij gaan erheen met een zak met centen. En, uh, ze betalen ze, er tenminste ze voor. Betalen tenminste voor ja. Ja. Uh, um, wat is er eigenlijk mis in Afrika? Waarom moeten die aan de aardappel? Ja, er is een hoop mis, dat begrijp nou, ik wel. Maar... In, Af in Afrika is het vooral ook uh, dat de productiviteit omhoog moet van alle ja. gewassen. Ja. Dus de op productiviteit is bijzonder laag. En uh, dat is een, uh, er is niet één oorzaak, er zijn heel veel oorzaken. En, uh, de, de belangrijkste... Waar zit eigenlijk het grootste probleem? Even, even geografisch, dat we het even een beetje voor ons nou, hebben. Nou, dat is in, in Oosten en in West-Afrika. Ja. En wat minder in Zuid-Afrika. En ook vrijwel niet in Noord-Afrika. Waar in feite toch redelijke opbrengsten worden gerealiseerd. Hoe komt dat? Heeft dat te maken met uh, de klimatologische omstandigheden? Nee, nee, het of heeft is dus te maken de infrastructuur of de politieke... Het heeft het, en met de infrastructuur. Maar het heeft ook te maken met het feit dat in uh, een... een, een, een in uh, West- en Oost-Afrika hebben we oude verweerde gronden. Het merendeel van de landbouw vindt plaats in de wereld uh, in rivierbeddingen en in kustvlaktes. Mm -hmm. Dat noemen we alluviale gronden. En dat zijn gronden waar je met een klein beetje hulp, met een beetje bemesting, hoge opbrengsten kunt realiseren. Dat is in oude verweerde gronden eigenlijk niet het geval. Daar leidt Afrika aan. Dus er moet heel veel geïnvesteerd worden mm -hmm. in termen van bodemverbetering om opbrengsten omhoog te krijgen. Uh, er waren In uh, feite waren er uh, niet uh, drie of vier gewassen die bepalend waren... maar wel veertig gewassen die bepalend waren. En de kennis dacht daar, daar niet op, niet op toegesneden. Lokale en regionale Zoveel gewassen dat er eigenlijk te weinig gespecialiseerde kennis was? Uh, dat was te weinig, ja. ja. En uh, de, uh, er waren uh, lokale en regionale markten die niet functioneerden. Er werd te weinig geïnvesteerd in landbouw en het geïnvesteerd in... Uh, in de verkaveling, geïnvesteerd in waterwerken, geïnvesteerd in kredietsystemen... dat was allemaal afwezig in Afrika beneden de Sahara. En dat zijn een groot aantal oorzaken die we geduid hebben in een advies... wat we in opdracht van de Verenigde Naties toen tot tijd Kofi Annan gemaakt hebben... Uh, begin deze eeuw. Ja, want ik wilde eigenlijk gaan vragen... het uh, eerste half uur heeft u uitgelegd hoe u in China bent uh, tegengekomen eigenlijk. Hè? Uh, dat is eigenlijk gegaan via de, de, de vicevoorzitter van, uh, van de Volkspartij. Ja. Hoe is dat in Afrika dan? Dat is via de VN gegaan? Via, via de VN, via ja, ja. In de tijd stelde ik via de vast dat het dus beroerd slecht ging in, in Afrika. Ja. En dat de, de voedselsituatie verslechterde in plaats van verbeterde. Dus niet meer voedsel per eenheid dan per hoofd van de bevolking. Zoals dat wel in andere delen van de wereld het geval was. Maar dat liep terug. Honger nam toe. 30% van de kinderen had te lijden van, uh, uh, van groeistoornissen... als gevolg van ontoereikend of kwalitatief slecht voedsel. En daar wilde hij analyseren waarom dat was. Hij kon aan zijn FAO vragen, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, en die zei we ja, er moet gewoon meer geïrrigeerd worden. Zei, ja, maar dat is een te kort antwoord. Want inderdaad, als mm -hmm. je dus uh, rivierbeddingen of uh, in kustvlaktes, dus daar kan je dat makkelijk doen. Maar in sterk, verweerde gronden, heeft dat eigenlijk weinig zin. Want dan merger je ze nog verder uit. Dus dat lost het probleem niet op. Dus hij zei, dan moeten we. Uh, ik wil dat beter geanalyseerd hebben. Toen heeft hij de. Parapluorganisaties organisaties van de academies van wetenschap van de wereld gevraagd om daar een advies over uit te brengen. En het antwoord was de aardappel? Uh, no, nee, niet de aardappel. De aardappel is een onderdeel van het uh, totale antwoord. Maar wij hebben uh, toen de opdracht gekregen om uh, um dat te doen. Ja. Ik ben toen gevraagd door de Amerikaanse academie om leiding te geven. Even persoonlijk hoor, de... u, bent u dan vereerd op zo'n moment? Als natuurlijk... of en dan dat aan u vraagt? Ja, ja? dat spreekt vanzelf. Ja. Dat zou natuurlijk uh, valse bescheidenheid zijn op het moment dat je dat niet was. Dat ja. vond ik natuurlijk prachtig. En uh, we hebben toen uh, dat advies uh, ontwikkeld met een groot aantal wetenschappers. Swaminathan, de vader van de groene revolutie in, uh, in India... en ik zelf hebben leiding gegeven aan dat onderzoek. Mm -hmm. En toen bleek dus ook dat uh, bij mijn uh, gesprekken in uh, New York... want tussentijds rapporteerde ik aan Kofi Annan... Uh, dat hij ook ongelofelijke belangstelling heeft. Normaal als je voor politici of voor bewindspersonen een advies maakt... Ja. dan lezen ze het persbericht en ze lezen ook hooguit de, uh, en de, de samenvatting. Gaat in een la. En de samenvatting. Maar dat was niet zo bij Kofi Annan. Nee. Hij was, uh, je was echt geïnteresseerd. En geïnteresseerd. En ik zei, is dat schrikkelijk? Ja. Ik zei, u bent echt geïnteresseerd. Ja, dus dat was ook zo. Ja. zeg, maar wat ga je nou doen als je met pensioen gaat? Kun je niet wat doen voor de landbouw in, uh, in Afrika? Maar dat vond hij eigenlijk ook. En daar hebben we hem dus van overtuigd. En uh, toen hebben we de Alliantie voor de Groene Revolutie voor Afrika opgericht. Dat hebben de Gates Foundation en uh, de Rockefeller Foundation gedaan. Dus particuliere ja. stichtingen. En die hebben hem daar voorzitter van gemaakt. En toen zijn we begonnen met, uh, vijf jaar geleden... met op grote schaal uh, programma's uit te rollen op het gebied van zaaizaadverbetering, op het gebied van markten... op het gebied van bodemverbetering ja. en op het gebied van uh, politieke beïnvloeding... zodanig dat er ook meer geïnvesteerd wordt in landbouw. Nou ben ik nog opgegroeid met uh, de uitspraak... je hebt geen honger, dat hebben de kinderen in Afrika. Uh, dit loopt nu vijf jaar, zo'n beetje. Is die uitspraak straks achterhaald, als je ja. klaar bent daar? Ik ben ervan overtuigd dat ja. binnen tien jaar... dat wij. Zo, uh, dat is een flinke uh, ja. Uh, ambitie. Ja, het is een, uh, die, maar dat is een ambitie die ook... Je moet hebben, want anders. Natuurlijk. Uh, het is die onacceptabel. Die is serieel. Ja? ja? Er is straks geen honger meer in Afrika. Als de, uh, nee, dat is uh, over tien jaar. Ja, dat zal nog wel. Hier en daar. Kijk, ook in Amerika is honger. Hè, maar dat is meer een kwestie van verdeling. Maar dan niet de hongers zoals we die nu kennen. Nee, maar niet structureel. En uh, China, zei u het eerste half uur, gaat niet echt exporteren, die aardappelen nee. uiteindelijk. Wat gaat Afrika doen? Afrika gaat uh, wel een wezenlijke bijdrage leveren aan de voedselvoeding in de wereld. Men uh, gaat uh, uh, hoge producties realiseren. Als je neemt een land als uh, Ghana, waar uh, de rijstopbrengsten minder dan uh, een ton per hectare zijn... en de potenties tien uh, ton zijn, dan ligt daar een enorm verschil. Ja. En dat gaat niet in, eh, van de ene dag op de andere dag gerealiseerd worden. Maar dan moet je er nu dat in. Dan, Betekent dat dan uh, misschien een wat naïeve vraag, maar ik stel hem toch het einde van de armoede zelfs daar, of niet? Ja dat zou een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van de armoede. Ja. Maar het vergt natuurlijk en de juiste investeringen... en het vergt ook de veranderingsprocessen, zoals ik die net noemde... zoals we die andere delen van de wereld hebben gezien. En dat kan in Afrika, en daar werken we nu aan. Uh, maar ja, het gaat natuurlijk over een enorm groot aantal landen. Ja. Verschrikkelijk veel mensen. En het vergt natuurlijk nogal het een en ander om dat voor elkaar te krijgen. Krapt u zichzelf wel eens achter de oren... en dat u uh, misschien ook een beetje schrikt of het warm krijgt? Wat heb ik ongelooflijk veel invloed, zeg. Nee, ik heb niet zoveel invloed. Ik, nou, ja, in Afrika. Nou ja, ik lever mijn een bijdrage, ja. Ja, dat is heel bescheiden. Ja, nou ja, als je wat te bieden hebt en je hebt uh, kennis en inzichten... en je kunt dat uh, op een overtuigende wijze uh, naar voren brengen... Ja, dan wordt daarna geluisterd. En op het moment dat je dan, dan ook nog mag begeleiden... is dat natuurlijk helemaal prachtig.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 Light in the broad daylight. Broad Light in the broad day. Broad Please don't leave me alone. Daylight. Leave me alone in the broad daylight. Yeah.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 Broad day, please don't leave me alone. Lie alone in the broad day, in the broad day. ook alweer tien jaar oud, dit nummer van Gabriel Rios. Broad Daylight werd in uh, Nederland een grote hit in 2006 pas. Het is uh, bijna 17 minuten over tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. En we hebben het over aardappelen, althans onder andere over aardappelen... Uh, in China en ook in Afrika. Internationaal landbouwdeskundige Rudy Rabbingen... is een voorbeeld voor landen als China en Afrika. Hij krijgt China aan de aardappel en Afrika zelfs aan de voedselexport. Ja, um, de landen in Afrika zijn natuurlijk bekend om hun corruptie... Um, en dat is een sta in de weg voor veranderingen, welvaartsgroei. Gaan die veranderingen zoals u die net schetste, gaan die wel zo snel? Ja, dat denk ik wel. Uh, het, uh, beeld ik bedoel, van... We kunnen daar niet zomaar uh, nee. langs fietsen. Langs, nee, langs het, de regies. Het beeld van Afrika is natuurlijk uh, vooral bepaald door uh, de onrusten en de ja. oorlogen die hier en daar spelen. Maar uh, dat moet je toch enigszins relativeren. 54 landen, daar zijn er uh, 40 waar het redelijk functioneert. Er zijn een, een zevental waar. Uh, wat onrusten zijn die uh, lokaal uh, zijn. En er zijn er zeven waar wat, wat, wat grotere onrusten zijn. Dus het valt in zekere zin wel mee. Maar dat heeft dus ook tot gevolg dat uh, je dus uh, heel erg kunt zien... dat er in heel veel landen in, de, uh, in Afrika de koers drastisch is verlegd. In 2005 uh, is de verklaring van Maputo getekend... door de regeringsleiders van alle Afrikaanse landen, van de Afrikaanse Unie. Die hebben gezegd, wij gaan... Mede op basis van het rapport wat wij in 2004 aan de Verenigde Naties aanboden. Wij gaan investeren in landbouw. Wij gaan ervoor zorgen dat uh, waar we in het verleden maar een half procent van ons bruto nationaal product uitgaven aan landbouwinvesteringen, dat omhoog schroeven naar 10 procent. Dat heeft nog een enkel, vrijwel geen enkel land gerealiseerd, met uitzondering van Nabibië. Maar dat uh, uh, is wel een ontwikkelingstrend die je dus nu ziet. Dat men al op uh, heel veel plekken op 5% zit. En dat heeft een enorm effect in feite ook op uh, de, het functioneren van, uh, van de landbouw en de landbouwsystemen. Ja. Maar is corruptie een probleem, ook voor u? Crufies is overal. het iets waar u rekening mee houdt? Ja, natuurlijk is het, het probleem. Maar ik bedoel, voor, u, voor uw werkzaamheden en voor wat u wil bereiken, voor uw ambitie. Nou ja, kijk, het, het, het, het nou, punt want is... de armoede daar eigenlijk gewoon. Uh, kijk, het punt is even, op de... ik, ik, ik heb niet rechtstreeks te maken. Uh, wat bedrijven wel hebben, ja. uh, uh, niet rechtstreeks te maken met uh, investeringen. Of het, uh, op welke of... manier merkt u dat dan? Nou, je merkt natuurlijk toch dat er uh, ook. Uh, uh, Mensen met wie je sprak in het verleden... Uh, dat die in één keer verdwenen zijn omdat zij corrupt waren. Ja, dat komt voor. Ja. Ja. Ook, uh, ook in China. En misschien ook dat ambities niet helemaal binnen de geplande periode gehaald nee, pre worden. precies. Ja. Um, ik wil even met u weer naar China. Ja, we gaan een beetje heen en uh -huh. weer. Maar um, de Communistische Partij uh, heeft het dus besloten. Die aardappelproductie, die komt er. Zien we eigenlijk al resultaat? Wat zijn de cijfers? Oh, dat is uh, heel opvallend. Hoe gaat het? En, het gaat heel goed. He, men is nu uh, heeft men uh, al ongeveer nee, 5,2 miljoen hectare aardappelen. Ja, dat is uh, dat altijd uh, heel lastig om voor te is, stellen. Dat is, dat is dat verschrikkelijk is. veel. Dat is, uh, ons Nederlandse cultuurareaal is 2 miljoen. Dus dat is meer dan tweemaal zoveel Kijk. als het Nederlandse cultuurareaal. Ja. Ja. Men produceert ongeveer een 60 à 70 miljoen ton uh, aardappelen. Uh, dat is uh, uh, ongeveer een... Uh, een een 10 tot 12 ton per hectare. Uh, in Nederland uh, hebben wij ongeveer 170.000 hectare aardappelen. Uh, wij produceren ongeveer een, een, een 5 tot 6 miljoen ton mm. aardappelen. Wij halen ongeveer 40 tot 50 ton per hectare. Die ja. opbrengsten per hectare moeten nog substantieel omhoog. En het areaal wat men uh, wil bebouwen met uh, aardappelen... dat gaat omhoog van zo'n 5 miljoen naar uh, zo'n 20 miljoen uh, hectare. Ja. Als je het nou vergelijkt, he, China en Afrika... Als je die nou even naast elkaar legt, wat is dan, wat is dan eigenlijk het belangrijkste verschil in het, in het uh, onderhandelen of het, het adviseren? Het werk dat u doet met die twee? Uh, nou, bij China heb je natuurlijk uh, China is natuurlijk nog steeds een totalitair regime. Ja. Uh, weliswaar probeert men intern ook wel wat meer aan democratie te doen. Maar het is nog steeds. Uh, is dat iets wat u uitschakelt eigenlijk? Denkt u gewoon aan voedselzekerheid en uh, nou ja, eventuele morele bezwaren omdat u met wat minder frisse types uh, contact heeft? Dat, is, dat zetten we maar even aan de kant. Want het gaat om dat iedereen te eten heeft. Nee, wat ik me best kan voorstellen. Nee, dat, dat is absoluut niet aan de orde. Ik denk dat, uh, de... Voor u niet of is dat in het algemeen niet aan de orde? Over het algemeen niet. Er zullen uh, ongetwijfeld zal ik ook wel eens te maken hebben met, uh, met mensen die niet helemaal fris zijn. Maar dat is overal zo. Dat, mm -hmm. zal ook in, uh, dat is ook in Nederland of in Amerika zo. En heeft u dat dan door op dat moment? Uh, door, de, door de bank genomen uh, wel. Uh, heb je dat Hoe dan? Wat, wat, nou, heb omdat je, je merkt gegeven? dat er een dubbele agenda is. Ja. Hè, dat men ook uh, nog uh, zegt van nou kunnen we ook nog een, even dat regelen via bijvoorbeeld dat en dat bedrijf dan denk ik van, nou, daar is toch iets mis. Dus ja. dat, dat en wat doet dan? u dan? Gaat u dan mee? op nee, deel van het grotere proces? Nee, nee, nee. Of zegt u nu, ho? Nee, nee, dan probeer je dus via een omweg te bewerkstelligen... dat de betrokkenen uitgeschakeld worden. Althans, in de onderhandelingen. Ja. ja. Goed, we waren bij het verschil tussen Afrika en China. Nou, bij Afrika heb je natuurlijk te maken met een groot aantal verschillende staten. Ja. Uh, die allemaal hun eigen beleid kunnen voeren. En de verschillen zijn natuurlijk heel groot. Dus er zijn een aantal staten die dus heel erg ingezet hebben... op landbouwkundige ontwikkeling, zoals Ethiopië. In het verleden Nabibië, Zuid-Afrika, nu ook Kenia, Ghana, Rwanda. Maar er zijn een aantal staten waar dat nog verwaarloosd wordt. Dus waar dat dus achtergebleven is. Ja. Wat zijn eigenlijk uw nieuwe plannen, Afrika gaat binnen afzienbare tijd uh, gaat die productie enorm omhoog die voedselproductie Z zelfs zo in zo'n mate dat uh, honger daar eigenlijk zal verdwijnen nou, dat gebeurt niet vanzelf. Dat, er is natuurlijk ongelooflijk nee, veel van nodig. Voorbeuren. Maar dat gaat wel gebeuren. Wat gaat u daarna doen? Wat wilt u daarna? Wat is uw volgende nou, <laughs> megaproject? Want dat zijn het. Nou, ik denk dat het van belang is dat wij uh, proberen de, de voedselvoorziening veilig te stellen. Maar er ook voor mm -hmm. te zorgen dat het op een zodanige wijze gebeurt... dat dat met uh, minimale neveneffecten gepaard gaat voor de omgeving. Dat we dus op een uh, vrij gering areaal die productie realiseren. Neem ja. nu even weer terug naar Europa. Europa, daar kunnen wij in feite met ongeveer 60% van het cultuurareaal volstaan. En een aanmerkelijke vermindering van de inzet van pesticiden. Dus bestrijdingsmiddelen. Omdat wij, als we de beste ecologische methode hanteren... op de betere gronden, hoge opbrengsten realiseren... met heel weinig neveneffecten in de zin van ja. pesticiden. Ja. Maar dat stelt ons ook in staat... Biologisch. Dus is, dat, is dat dan het sleutelwoord? Nee, absoluut niet. Daar bent u niet zo'n zo warm voorstander van? Nou, of een moment... credo. Eh, om dat nou, biologisch de... is maar goed. Ik te zeg altijd best ecological means, dat betekent de beste ecologische methode. Dat betekent dus dat er geen dogma's zijn. Geen dogma's in de zin van dat je zegt: ja. ik wens geen kunstmest te gebruiken. Ik wens geen pesticiden te gebruiken. En geen genetisch gemodificeerde organismen. Dat vind ik dom. Ik vind het verstandig om die middelen die we uh, met de inzichten hebben verworven, ja. ook goed te benutten. Dat maar heet niet. vooruitgang. Dat is vooruitgang. Ja, die vooruitgang... mede, mede dankzij die vooruitgang kunnen we produceren en hebben we genoeg te eten. Zo is het precies. En op het moment dat we dat dus uh, onszelf een, uh, een handicap opleggen. door te zeggen dat willen we gewoon niet. Maar als wij nou de rijkdom hebben en de luxe. want dat, zo, dat is het misschien wel. is het eigenlijk decadent? Alleen maar biologisch willen eten? Nou ja, het of is landbouw. Uh, nou, je, je hoeft het voor de gezondheid hoef je het niet te doen. Je hoeft het voor, uh, het... Is het niet beter? Het is niet beter voor de gezondheid. Dat nee? is het niet aangetoond. we worden een beetje voor de mal gehaald eigenlijk dan? Nou, dat weet ik niet. Uh, het, uh, uh, het is niet. Beter voor het milieu op het moment dat je op de beste ecologische manier doet zoals ik dat propageer. Ja. Dan, uh, Waarom is, dat... is het niet beter voor het milieu dan? Omdat je uh, in feite meer areaal nodig hebt, omdat je lagere opbrengsten hebt. Ja, en uh, ja. omdat je in feite toch ook uh, de efficiëntie van de aanwending van je hulpmiddelen dat die veel lager is dan in die beste ecologische methode. Dus dat je dus veel meer versmering in zekere zin krijgt. Hm. Dus daar hoef je het niet voor te doen. Maar daar doen de mensen het ook niet voor. Zij eten biologisch, omdat ze zich daar gelukkiger bij voelen. Nou, omdat ze het lekker vinden. En omdat ze het en het lekker vinden. er rommel in. Uh, nou, dat, dat is de vraag. Dat niet te ontkennen, of wel? Nee, dat is, niet, nee, nee? Dat, nee, dat is onjuist. Als ik uh, bij de biologische slager uh, een stuk vlees koop... dan is dat niet per se nee, hoeft niet beter te dan bij de knaller. Nee, maar op het moment dat u de illusie heeft dat dat uh, zo ja. is... Nou, dan uh, geef ik uh, u na, dan moet u dat vooral doen. U drinkt misschien ook wel spa blauw. Nou, dat is natuurlijk in zekere zin uh, misdadig. Want uh, u uh, betaalt daarvoor uh, water wat kwalitatief slechter is dan het water uit de kraan. Ja. Omdat... Nou, wou, nu wordt het echt interessant. Nu gaat u eigenlijk bijna zeggen dat uh, biologisch voedsel en biologische landbouw eerder slechter is dan, dan, dan beter. Nee, of ik niet? zeg nee, het, is, het, het, het geeft een geluksgevoel. En dat moet je toch ook respecteren. Mensen die dat maar willen. Eigenlijk is het een beetje decadent gedoe. Als u dat zo noemt... Nee, ik, zeg het dat al, het, ja, dat, ik probeer u die woorden in de mond te leggen. Nee, maar die legt u mij, kunt u mij in de mond leggen. Ja, maar, u gaat het uh, niet beamen. Nee, ik ga het niet beamen. Maar maar we toch, loover, toch we wel, leven in uh, een wereld in van, van suggestie en dromen. Ja. En op het moment dat mensen dat willen. En als het kan. Ja. En dat het, uh, niet, uh, dat het niet ten koste gaat van een hele hoop andere dingen. Ja, dan vind ik dat alles is acceptabel. En daarom zeg ik ook, ja. mensen die dat willen... en die daar het geld voor over hebben, moeten het vooral doen. Het wordt alleen erg op het moment dat je dus arme mensen... in arme landen gaat aanpraten dat dat de weg is naar voedselzekerheid. En dat is een beetje wat er gebeurt? Dat is en dat gevaar? is wat soms vaak gebeurt en dat vind ik uh, immoreel. Ja, heeft u daar een voorbeeld van dan? Wanneer en waar dat dan is gebeurd? Nou ja, we hebben ook onze Nederlandse overheid heeft zich daar vaak op gericht... en uh, biologische landbouw ook in ontwikkelingslanden gepropageerd. Ja. En dat is denk ik uh, ontzettend onverstandig. Want uh, in heel veel, uh, met name in Afrika, landen waar de bodemarmoede zo ongelooflijk schraal is... daar hebben we hulpmiddelen in de vorm van kunstmest nodig... om die bodemarmoede te verbeteren... zodanig dat wij uh, daar ook een redelijke productie kunnen realiseren. Ja. Op het moment dat je dat dus verbiedt... door te zeggen van doe het maar met, met humus wat er niet is... ja dan... Uh, uh, dwingen ze tot armoede en dan dwingen je ze tot het uitboeren van gronden... en, en, en dat dwingen je ze tot een ja. duurzame ontwikkeling. Ja. U wordt ook een beetje, uh, nou ja, misschien een beetje onaangenaam wordt, maar een beetje pissig ook, hè? van dat van uh, biologische gedoe. Nou, en, nee, nee, en dat dat zo dogmatisch kan zijn. Dogmatiek uh, spreekt mij niet aan. Ik denk dat dat onverstandig is. Je moet wel idealen hebben, je ja. moet ook doeleinden hebben... maar uh, pas ervoor op dat je het denken stilzet. U bent de eerste Kamerlid geweest hè, van de PvdA. Ja. Uh, gelooft u eigenlijk in een maakbare samenleving? Maakbaar in de zin van het boetseren niet, maar het beïnvloeden zeker. En daar heb ik een groot vertrouwen in. Ik ben ja. natuurlijk een, een, een van die rode ingenieurs, zou je kunnen zeggen... die het geloof hebben dat je een samenleving enigszins kunt beïnvloeden... in een rechtvaardige richting. Ja. Zijn er eigenlijk landen waarvan Nederland nog wat kan leren... Ik denk dat uh, uh, Nederland wat betreft uh, het landbouwsysteem... dat wij voorop lopen in de wereld. Uh, dat wij daar uh, eigenlijk uh, gezien worden als het grote voorbeeld. Uh, wij kunnen wel uh, her en der kunnen we nog uh, wat leren van het uh, beter samenwerken... het coöperatief, maar dat is dan op kleine schaal. En er zijn geen landen die daar weer als een ideaal type gelden. Nee. Maar wat doen wij minder goed? We adviseren dus, we hebben geadviseerd landen om vooral biologische landbouw te gaan doen. Nou, dat, dat moeten we maar niet meer doen. Maar wat doen we verder niet goed? Wat kan er beter in, even los van de kennis en de ervaring, maar misschien in de benadering? Nou, wij kunnen natuurlijk een enorme hulp bieden bij het in feite ontwikkelen van financiële systemen... die noodzakelijk zijn in de landbouw om te investeren. Ja, ja. Daar is de Rabobank bijvoorbeeld heel druk mee. Ja. Dan denk ik dat het heel verstandig is. We kunnen er ook voor zorgen dat onze expertise op het gebied van groenten... die heel groot is, die kunnen we ook gebruiken om de diëten te verbeteren... die noodzakelijk zijn in Afrika. Mm -hmm. Vaak wordt obesitas een probleem gezien van als welvaartsziekte. Maar ook in Afrika zie je dus heel veel obesitas optreden... Ja. als gevolg van de ongebalanceerde diëten. Ja. Dus op het moment dat je het nou voorkomt dat je die richting nog verder opgroeit... Door al uh, heel vroeg uh, het dieet te verbeteren en groenten daarin aan te brengen... Ja, dat is waar men nu op inzet. Nou, de, Nederland heeft uh, van de acht, uh, acht grote uh, groentezadenproducenten... bekend voorbeeld is Rijkszwaan... en uh, die kan daar een enorme bijdrage leveren... om die groenteproductie uh, te verbeteren. Ja. Ik vond het een uh, optimistisch gesprek. Vond u dat zelf ook? Ik denk dat het realistisch is. En het is niet naïef optimisme. Het is gefundeerd ja. denk ik, op uh, kennis, inzichten en vertrouwen dat uh, de mens wat kan... Op het moment dat je hem daar maar toe aanzet. Ja, en dat hebben we ook de afgelopen eeuw al bewezen. Gezien de groei het van, de, van de wereldbevolking ja. en, uh, en de voedselproductie. Ja, het is gefundeerd op wat we de laatste eeuw al gepresteerd hebben. We zijn, uh, de wereldbevolking is uh, verzesvoudigd, de wereldvoedselproductie is verzevenvoudigd. En ook de komende eeuw kunnen we dat uh, heel goed kunnen we dat doen. Met veel minder hulp, met, met op een zeer verstandige wijze. Zodat we ook biodiversiteit kunnen behouden. Rudy Rabbingen, emeritus, hoogleraar in Wageningen en internationale landbouwdeskundige. Hij zat dit uur in de studio. Hartelijk dank voor uw komst op deze nieuwjaarsochtend. En uh, dit was de laatste van vijf bijzondere gesprekken. Morgen is er weer een uh, gewone caro. Goedemorgen Nederland. En tot die tijd is er van alles te beleven, natuurlijk op Radio 1. Bijvoorbeeld in de bus van Lijn 1, daar zit Jeroen Wielaert. Jeroen, wat ga je doen vandaag? Nou, dit is in lijn 1 het eerste van talloos veel bijzondere gesprekken... in de bus dit jaar. Bij Gelukkig <laughs> 2013 nieuw jaar nog, Ook nog een fijn nieuwjaar voor jou ook, jongen. Uh, ik ben in Ossendrecht en daar gaat het zo meteen in de hervormde kerk... ook over vertrouwen, over geloof en over hoop. Want, Jan van der Putten van het nieuws, er is hoop. Mooi zo, jongen. Radio 1, hey. het NOS-journaal. En de jaarwisseling is volgens de politie in de grote steden over het algemeen rustig verlopen. Vanuit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werden geen grote incidenten gemeld. In Amsterdam werden 180 mensen opgepakt. Dat waren er vorig jaar 201. De brandweer in Vlissingen heeft vanochtend vroeg bij een grote brand in het centrum drie mensen gered. Volgens de brandweer hebben ze rook ingeademd en zijn ze behandeld door ambulancepersoneel. Twee cafés en een woning daarboven hebben flinke schade. President Obama heeft het Huis van Afgevaardigden opgeroepen... het voorbeeld van de Senaat te volgen en voor het Belastingakkoord te stemmen. De Senaat keurde het akkoord met overweldigende meerderheid van 89 tegen 8 goed. En volgens Obama is goedkeuring het beste voor het land... en moet het Huis van Afgevaardigden er nu ook snel mee instemmen. En het winnende lot van de oudejaarstrekking van de staatsloterij is verkocht in de provincie Groningen. Volgens de staatsloterij gaat het om een heel lot waarop een prijs van 30 miljoen is gevallen. De grootste prijs in de Nederlandse loterijgeschiedenis, zegt de staatsloterij. En de winnaar in Groningen heeft zich nog niet gemeld. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Over lege snelwegen ging het. Uit het midden van het land of uit andere trajecten naar Ossendrecht. Zuiden, onder Breda, vlakbij Bergen-op-Zoom... Niet ver van de Belgische grens. Daar is het ook doodstil in, in de Dorpstraat. Ik ben eh, naast het stadhuis gestart met eh, deze wandeling. Stadhuis dat, dat te koop staat. viel net een bleek zonnetje op het mooie oude witte pand van de notaris. De bellen van de Sint-Gertrudiskerk klonken... En ik kijk nu naar het oude, mooie, houten, klokkig stoelte... van de hervormde kerk in Ossendrecht. 2012 ligt er nog als een verregende oude krant... met nieuws over crisis en wrok en vrevel over gelden die naar Griekenland gingen, gevallen mannen... Lance Armstrong. En ik ben nu bij het monument aangekomen. Van de gemeente Woensdrecht, waar Ossendrecht onder valt. Een oorlogsgedenkteken van Jacques van Poppel. Voorstellende een vrouw met drie soldaten onderheen. Een Amerikaan duidelijk aan haar linkerzijde. Een, die een... Hand nog houdt over de schouder van een Duitse militair. En de vrouw heeft een gevallen soldaat in haar armen. Het zwaard nog in zijn hand. Heel stemmig zo in de stilte van Ossendrecht. Begin van 2013 vonden wij het wel passend om een stichtend woord te laten horen. Een bezinning op... Dat jaar. U kunt niet bellen wegens problemen, niet met uh, de hemel, maar met de verbinding. Wel mailen naar lijn 1 apenstaartje, ntr.nl. Voor de geest. En geen aardappels. Ik heb daar naar zitten luisteren, naar dat intrigerende gesprek over de enorme aardappelboom... in China. Net met Karl Johan bij de Cairo. En ik vraag me nog steeds af wat aardappel in het Chinees is. Inmiddels ben ik in de kerk van Irwaarde... Klaas Vos. Maar. Die moet iets herkend hebben van mijn inleiding. Daar zo stiefelend door een dorpstraat. Want oudere luisteraars, niet eens zulke oudere luisteraars. moeten zich iets herinnerd hebben. Meneer Vos, Dominee Vos, u deed dat zo vroeger. in het gebouw uh, van de VPRO. Zeker alweer, denk ik. even denken. 22 jaar geleden. Klompen bij toeval ontdekt hoor, in pezens- en moddergat. Toen het op zo'n dag, zo dag was als nu, om zeven uur al... verzoop je in je schoenen vanwege de ongelooflijk neerdalende regen... toen dacht ik, ja, ik moet hier wat, want die schoenen, dat houdt niet meer. Ik dacht, hé, hey, als oude boerenkleinzoon, klompen! Dus ik heb daar een item van gemaakt, aangebeld, waar licht brandde... en verdraaid die mensen hadden klompen voor mij. Precies de goede maat, en toen is dat eigenlijk mijn zeg maar, herkenningstune, geboren, want dat werkte heel goed. Peter Flik, die natuurlijk de grote, geniale man achter het gebouw... maar ook achter mijn uitzendingen was, die herkende dat onmiddellijk als zeer bruikbaar. Dus dat was elke bijdrage voortaan klompend de uitzending in. En ik ben ook na drie jaar op kousenvoeten, ik heb die klomp in een sloot gegooid in Ransdorp... en ik ben op kousenvoeten de uitzending uitgegaan. Het waren zwerftochten naar het licht. Nou ja, je... Ach. Zoekend naar verhalen. Ja, naar verhalen. En, weet maar toch je... ook naar hoop, meneer Vos? Ja, je, je, je zoekt <laughs> natuurlijk deze dag hoop. Ja, het leuke is, vind ik, van Nieuwjaarsdag kerkelijk gezien. Ja, ik zat, het is wel voor de kerk binnen de liturgische kalender... wel een bijzondere dag, Nieuwjaarsdag. Maar niet als, omdat het Nieuwjaarsdag is... Maar aan het eind van de uitzending hoop ik u daar nog iets van mee te geven. Maar nou, dat is ook de vraag. Hè? Wat, wat, wat, want wat wat voor... oud en nieuw vieren wij als kerk dus in, als oud en nieuw niet. Nee. Het is nee. geen kerkelijk feest. Het staat ook niet voor de gemeente vandaag. Nee, er zijn er die het wel doen. Maar dat is meer denk uit traditie. Dan hebben ze een oudejaarsavond. Dan krijg je dat sentiment van terugblikken en dat soort dingen. En weemoed en, en, en natuurlijk dankbaarheid. Het is allemaal prima hoor, dat past ook wel. Maar de ker het kerkelijke jaar begint met de eerste zondag van Advent... dat hebben we gehad. Uh, en dan eind de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dat is altijd november... dan doen we ook onze doden. Uh, er worden ook hier gedacht, met kaarsen aan het steken, et cetera. En de namen noemen, dat is altijd heel belangrijk. Dat Je naam, kijk, bijbels gezien is je naam heel belangrijk. Het is heel belangrijk dat je mensen niet naamloos door het leven gaan. Ja. Dat betekent dat als je naam hebt, heb je een verhaal... dan ben je iemand... Dus je naam mag geroepen worden, daarom is het bij dopen ook heel belangrijk dat je naam geroepen wordt. En het staat ook noemen, de Bijbel staat nooit noemen, wij vertalen dat vaak wel. Of heten, dat vertalen we zo. Die nieuwste vertaling is een horreur in dat opzicht. Nee, er staat eigenlijk roepen, er wordt over je, die wordt over je uitgeroepen, dat mag je ook. Maar goed, dan begint dat... Dat is het einde van het kerkjaar en begint met de eerste zonde van Advent. En verder zou je kunnen zeggen, dat is tegen de horizontale lijn. De verticale lijn is natuurlijk in feite dat wij zonder Pasen... dat is eigenlijk ons fundamentele begin ever en uh, altijd. Want dat is de opstanding zonder... Kijk, dus daar achter jou is de Pas. Die wordt ook elke zondag ontstoken. En je arm gaat nu ook van hemel weer ja, naar ja, beneden. Kijk, en heen altijd... en weer. Even kort: het gaat dus dat de mensen in deze uitzending toch iets meekrijgen. Ja, nou, ja. Dat, ze, uh, ja. Kunnen dus, ze kunnen dus ook mailen naar Lijn 1, en NTR... met hun, hun vragen en hun verwachtingen voor 2013. Even terug dus naar die omroep. Dat heb je jarenlang gedaan. Ja, in een ja. enorme lange periode van geloofsverval. Want je hebt ook tijden gehad ja. voor, voor de mensen die denken van... hey dominee in de uitzending. Nou, deze dominee die heeft het goed gehad met God ooit. Ja, dat ja. was. Ik, uh, ik herinner me nog heel goed dat... Uh, God, uh, je het op de... Chris Keijner mij interviewde voor de VPRO. Met een titel, hoe Klaas Vos van God loskwam. De kop van de artikel, wat ik toen niet zelf bedacht had. Maar, en dan met, op de achtergrond de foto van het kerk in Vreeland, waar ik gestaan heb. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht... Nou ja, nee, ik dacht, toen, ik eruit, toen alles mijn strot uitkwam, dat was ook nodig. Ik heb wel altijd gedacht, Jeroen... Voor hoe lang zal dit altijd zijn? Maar het het was in een... je zat in een crisis. Waarom dan? Nou, de, nou, de crisis was meer... Uh, ja, kijk, ik kom natuurlijk uit een heel streng milieu, orthodox. Waar vandaan? Waar was dat? Huizen, hè, het, uh, het mekka van de Grif middenbond Bijbelbelt. Ja, de, eigenlijk het hoofdkantoor van de Bijbelbelt. Zaterdagvoetbal. voetbal, Zaterdag. Ja. Ja. heerlijk overigens. Hè. Goeie, leuke sfeer, uh, meestal. Behalve als je tegen Spakenburg moest er meer volgens. Mm -hmm. um, maar heel orthodox. Ja, en, dat en, heb je kijk, gehad. Het komt je strot op nou, zeker moment Nou ja, goed. Oh, ik, dan moet je mijn hele biografie moet ik door. Maar goed, als je dan ook nog is, anders uh, gebakken bent. Wat je uh, erachter komt. Want je bent ook nog uh, homo. En dan, dan, ja, dan gaat dat wringen, et cetera. Ik moest van dat oude godsbeeld van al die oude dingen moest ik los. Soms moet je door, Weg met die troep uh, om het, ja, je om het moet, ware geloof te vinden. Nou ja, via de omweg van het gebouw. Ja, oh, uh, ja, zo zou je het kunnen zeggen. En uiteindelijk, ik dacht er vanaf te zijn, maar ik zeg altijd maar. Ja, niet dat ik geloof. Ik, dat het allemaal zo. Geloof is niet zoiets van. Iets dat je, je als een zakdoek in je zak hebt. Hè? Dat is, het is je steeds weer durven toevertrouwen aan een groter verhaal. En het verhaal wil ik altijd gehoord hebben. Moet ik ook horen. Als ik dat zelf niet meer hoor, dan dwaal ik ook weer af. Maar mensen willen een kader, willen een referentiekader. Ja, en daar moet je, je aan toevertrouwen. Dat is wat Kierkegaard noemt de sprong. Je moet je daar aan wagen. En je zegen de greep bijna. Het is niet zo van... Oh, mensen, Ik heb ook een beetje een hekel gekregen van... Geloof als een soort ja, vaststaand gegeven. Het is een vervelend woord. In de Bijbelse woord betekent vertrouwen. Dat is precies het woord krederen. Als je het woord kredietcrisis... dat is precies wat er aan de hand is. Het is een krederen. dat betekent eigenlijk vertrouwen... Uh, he, nou, dus wat, geloof. Wat, wat, wat geloof betreft, uh, uh, er zijn ook een heleboel mensen het uh, geloof kwijt. Ja, precies, maar dat, is, dit, en dat is, snap ik ook wel. Want als de grond je onder de voeten wegzingt, uh, weg en als je, uh, je om alles om je heen viel instorten, of in je eigen leven. De ziekte komt als een tornado. Je huis binnen of in je relatie gaat naar, naar de kloten. Ja, dan is gaan mensen je bent ontslagen. Dan word je ontslagen, wat nu gebeurt, dan word je geschokt in je fundamenten en dan verlies je vertrouwen. vertrouwen. En dan moet je helemaal met met, met, met die met al die, en dat is, dat die bagage 2013 in. Ja, maar dat is dus ook de dat is ook wat zeg maar de de bijbelse de bijbelgetuigenis in het begin al mee begint. En de klok begint te luisteren. Dat Mooi. is van de, van de buren. Dat is van de katholieke overbuur, ja. Die gaan er eens even doorheen bij. Ja, ja maar dat vind ik zo fantastisch. <lacht> Mooi, ja. Je zit hier dus in, uh, in een puur Rooms gebied hier in ja. Zuid-Nederland. Ja. Met een hervormde kerk met toch nog 500 in... schapen, nietwaar? Ja, maar die is er altijd geweest. Als je op het predikantenbord kijkt naar achter jou. <lacht> dan zie je dat over twee jaar wij 400 jaar. Protestantisch dominees hebben gehad. En meneer Oudegeest, meneer Wunder, Cruzenman, ja, helemaal nummer één, meneer Costerus. 1614, 1621. 16, dus ja. toen was de reformatie hier al uh, begonnen. Ja, die was al begonnen. Gevestigd. Was... Ja, ja, zeker. Die maar ze is, is dat de, die, die katholieke kerk die wij nu horen, die Sint Gestrudis met zijn klokken. Ja. dan dat ene dorpje dat toch moedig stand hield? Nee, nou, er waren meerdere. De, je moet je voorstellen. De... we springen een beetje van hak op de tak. Ik kom straks weer terug op mijn. Uh, op de... Dat is het mooie van Leiden. Oh, het, e. het spontane. Je, je moet je voorstellen, de reformatie begint in de zuidelijke Nederlanden. Ja. Ja. He, he, en, en je hebt nog sporen daarvan. In Gent, en het is nog zo'n dorpje, ben ik ooit geweest... portret van gemaakt, Maria Horenbeker. Dat is een protestante enclave in het ja. Vlaamse-Roomse land. Vlak bij Brakel. En daar, da, maar dat, dan krijg je dus Unie-Atrecht, Unie-Utrecht. En dan splijt zich dat. En er gaan heel veel vluchtelingen... Ik kan het nu weer zien die schitterende serie van Hans Goedkoop, Allemaal kijken. Gouden, Gouden Eeuw. Eeuw. En dan trekt het naar het noorden. En die protestanten trekken als het ware een soort spoor ook naar het noorden... En die komen van Antwerpen deze lijn langs, langs de oude Scheldekust. Berg op Zoom is een heel belang, nog steeds een belangrijk, toch een, heel lang een, een protestant bolwerk geweest. En dus hier zijn ook allerlei, uh, hier, ja die zaten hier ook, die zaten in, in dat gebied waar het begonnen is. Dus er is nooit weg geweest. Alleen, uh, en ze hadden de hoofdkerk, die stond dus daar, waar nu de, de klokken bijeren. Yeah. Dat was een protestante kerk, maar toen... En in Putten stond ook een protestante kerk. En in Woensdrecht, daar is nog een klein protestants kerkhof. Alles is weg verder. Daar waren protestante kerken. En die hier aan de overkant, in de Napoleontische tijd... toen wij minderheid waren onder Lodewijk Napoleon... moesten wij uit die kerk, ik noem hem wij... En we kregen we gelegenheid met geld om hier iets te bouwen. Dus zoldoende... en, dat, is dat... Verhaal, dat is een lang verhaal, Dat is een lang verhaal. We moeten nu naar 2013. Maar goed, Terwijl, ja. terwijl de buren beieren. Uh, geloof maar, en, en, dus... en hoop. Wat heb jij wat heb wat je te mensen, bieden? Wat mensen dus al... Uh, mensen zeggen dat de grond onder je voeten wegzakt. Je zegt uh, ja. ontslagen. En een warhoofd in je kop. In je thuis, in je situatie. Nou, daar begint de Bijbel al mee met de aarde was woest en ledig. Want dat hele scheppingsvraag heeft niks te maken met een oerbegin. Maar het heeft te maken met een oerbegin en, is... en dat is dat in de towa in de warm wanorde van, van het alledaagse bestaan... er opeens dat de geest gods als een vogel daarover al zweeft en broedt. En dat God zegt: Er zij licht. En dat is nou precies het grondwoord van de hele Bijbels getuigenis. En dat heb jij dus. Gr dat er zij licht. Maar dat heb Wat jij du dus. Dat heb jij dus. Het, het was een waakvlammetje. Ja, ja. Dat is bij jou dus weer helemaal ja, uh, op, uh, ongelooflijk opgevlamd. Hoe ga jij met dit? verhaal 2013. Wat heb jij de mensen mee te geven? Ook zij die niet van hervormde kerk zijn of die niet Rooms zijn. Ja. Jij, bent, jij bent seculier genoeg geweest, zou ik maar zeggen, om dat te vertalen voor iedereen. Wat, voor, wat is het nou, grote verhaal voor 2013? Nou, dan zal ik... Ik denk dat ik dan teruggrijp op wat de... Uh, Want de, de, de klok luidt omdat de kerk, de katholieke kerk... vandaag dus ook met name viert, de achtste dag na kerstmis. Dat is de dag dat in de traditie het kindje Jezus besneden wordt... en in de tempel zijn naam krijgt. Mm -hmm. In Lukas 2 vind je dat. En dat is, ik denk dat ik van daaruit ook wel een boodschap kan meegeven. dat de, Kijk, wat is die besnijdenis? Er is heel veel om te doen in Nederland. Hè? Dat, dat mag allemaal niet en dat, is, uh, dat moet je verbieden. En dan denk ik, ja... We zijn in een soort liberale tendens geworden... dat de liberalen iets gaan verbieden, wat ze vroeger, weet je wel... dat is helemaal, naar mijn gevoel, druist tegen alles in wat... Liberalen die ook al wat minder publieke omroep willen... Ja, om allemaal geloven. geloven achter de voordeur, onzin. Wat is nou de besnijdenis denk ik, ten diepste? Behalve dat je verbonden wordt met met die ene God die zegt er zij ligt, in het, met het volk. Maar het is eigenlijk dat elke keer, zoals iemand het plastisch uitgedrukt... als een man zijn plaster grijpt, dat hij weet dat hij in zijn potentie geraakt is. Dus voor mij is het ook de boodschap... en dat zou de boodschap zijn, dat is voor mij voor nieuwjaar... De, het is een, zou een zegen zijn voor de wereld. Als we met name mannen, maar ook vrouwen kunnen mannelijk zijn, zal ik maar zeggen. Als ze minder bokito-gedrag zouden zijn. Dat het machismo eens even een kopje kleiner wordt gemaakt. Het, op, het borstgeroffel en dat uh, ook lijden, heersen, dienen zou kunnen zijn. Dat betekent altijd ruimte voor een ander, horen naar een ander en samen een weg zoeken. Dat is het eerste. En dan verder komt in dat verhaal dat hij de naam Jezus krijgt. Ja, dat is natuurlijk een Joods naam. Dat is Joshua. En Joshua betekent hij bevrijdt. Het gaat over bevrijding. En dat zou ik zoveel mensen... of het nou in Syrië is... er zijn zoveel mensen die ongelooflijk... merk ik ook in de kleine pastorale praktijk... in al die huizen hier... Er zijn heel veel mensen die hunkeren naar bevrijding. In de zin van, ze zitten vast het juk. aan alle aan juk. Het dat juk druk van de tijden. Van de tijd of van de economie, van maar, dat, het aan dat, elkaar dat, aan het eindjes aan elkaar knopen. Dat, dat is nu juist nu, hè? Ja. over en, krederen, over ja, banken precies. had je het net ook. Ja. En over misschien het wantrouwen in banken. Is het zo op de drempel van 2012 en 2013 ook niet noodzakelijk dat het... Primaat of de, de, de nadruk op de economie is even wat kantelt naar de geest. Nou jij, ja, dan moet je... Naar, naar, naar ja, bezieling. Je hebt ik... het over bevrijding van het grote Nou, dat te... Mensen moeten, je zegt het ook, minder machismo, bescheidener zijn, ook in Den Haag, denk ja. ik. Of op, ja, of wat voor leidende positie ook. Maar minder de getallen... Ja, dat ben ik met je eens, de geest. Maar dan zou, dan zou je terug moeten naar het woord economie. Ik zit hier niet als een dominee, nee, maar, maar... Dan zie je terug naar het woord Dus oikonomos, dat is natuurlijk de wet van het huis. Van het huis. Als het ware. Dus, dat, dus dan ga je terug naar het huis. Als je het leven als een huis. en dan moet je het huis houden. Hoe houd je het huis? Natuurlijk is brood op de plank heel erg belangrijk. Want vergeet niet, we moeten niet van de Bijbel. of van de boodschap. een soort geestelijke versmalling maken. want dan, dan verbind, verandert er niks. Nee, ik denk dat het. dat bijvoorbeeld in Afrika. waar dan ook mensen gewoon. Ik lees dan weer verhalen van hoe mensen moeten. ook, ook in dat oprukkende India. hoe in door. De kastenstelsel, of ja, misschien is dat officieel afgeschaft maar door het systeem. Dan denk ik de hele leven moeten sappelen. En dat, dan denk ik, dat druist tegen alles in. Je, dus brood is belangrijk. De, eerst, de, eerst dat fressen dan die moraal van Brecht, dat begrijp ik. Maar dan moet de moraal er wel bij. Dus je kunt niet. Stel dat je dat als een huis voor. De maaltijd is ook in Bijbelse zin heel belangrijk. Waarom viert de christelijke gemeente altijd het avondmaal, de maaltijd? Dat symboliseert niet alleen dat je het van brood, materie, moet hebben. Dat je het ook inderdaad in dit leven goed hebt. Maar dat je het ook van gemeenschap moet hebben, omheen. Met elkaar een kring vormen. Verbinding. Verbinding. Een huis is meer dan alleen Een De maaltijd is altijd, dat weten wij toch... maaltijd is meer dan alleen maar uh, de materie. Maar ik, ik zoek hier ook... Uh, simpelweg naar gewoon voedsel voor de geest. Ja, maar dat heeft te maken met een gemeenschap vormen. Elkaar, als jij teruggaat naar je huis, jij thuis. Je hebt, we hebben vast gisteren allemaal bij elkaar gezeten. Maar we laten ons dan verstoren. Dat vind ik en dan wij deelden de wijn. Ja, maar ja, dan ga je door de verschrikkelijke televisie uitzenden. Ja. Knal om onzin. Maar de, het goede gesprek. Het luisteren naar elkaar. Het uh, uh, elkaar uh, bevragen. Uh, het elkaar voeden in, in hoop, in, in wat je meemaakte, in, in et cetera. Dat hoort ook rond de maaltijd. Ik heb twee jaar in, het, in Roemenië gewoond onder het Ceausescu-regime. Toen kwamen er ook al mensen met hulpgoederen. Die dachten, die arme Hongaar, ik zat bij de Hongaarse minderheid... die moeten we helpen met van al kleding, et cetera. En op een gegeven moment heb ik eens een keer zo'n hulpverlener gevraagd... oh, die kwam er een keer die had daar had door van, hier klopt iets niet. Die vroeg aan ons, ik was nog met mijn vrouw daar... Wat, wat, doen wij, wat doen wij fout? Ik heb het gevoel dat we iets fout doen. Ik zei, ja, weet je wat je nou fout doet? Jullie beginnen eerst met kleding, et cetera. Maar kom nou eens een keer met jezelf. Weet je waar deze mensen naar hunken? Naar voor contact, naar een verhaal. Die willen weten... Warmte. Warmte, je naam. Ik, willen... heb, ik heb Anton, uh, een, althans een mail van Anton, die zegt... Geloven is iets niet zeker weten. En hoop komt voort uit een wens. En beide zijn gebaseerd op onzekerheid. Kan je daar iets mee? Ja, nou je kunt ook net zo goed zeggen dat uh, vertrouwen is een vorm van zekerheid die, uh, die waar je... Ja, ja. Dit, uh, uh, ja. Ik snap, ik snap het wel. En wat is liefde dan? Want het is natuurlijk een trits, hè? geloof hoop. Liefde. liefde is de meeste, zegt 1 Corinthe 13. Ik denk dat dat ook de basis is. En wat is liefde? Dat is inderdaad... Dat is eigenlijk solidariteit. Instaan voor, voor de ander. Opnieuw die, het voor, opnieuw die verbinding. Het we, voor, zijn, we, voor een we, ander opkomen we, als we, het moet. We, zeker, zeker. maar dat, dat, dat geef je dus mee. Bescheidenheid, minder krederen in de bank. Uh, samen, warmte. Uh, optimisme is ook het woord. Bert Wagendorp had ze een aardig ja, stuk over maar, in de Volkskrant. Zaten. Ik, het is niet... Oké, okay, om 2013 in grote somberheid in de nee, geest maar... des heren in te gaan. Nee, maar gewoon precies, op af. precies. Maar dan wel. Precies, met een kerstboodschap is het dus te zeggen: die engelen komen de hemel. Je schrik je natuurlijk het lapbladers als je zoiets voor je neus krijgt. Dat snap ik ook wel. Dat dus wees niet bevreesd, want u is heden, nu, nu. Oudwetswoord, staat er heiland. Wat is heiland? Dat is een heilmaker geboren. Een, eh, dus... De kerkelijke boodschap is ook steeds van het vertrouwen... Je, wij mogen optimistisch zijn. Maar gelet op gewoon de maar pure zonder, gegevens zonder, voor 2013. Zonder, is ze dan heil? Jazeker, maar zonder... Het, zonder al die gegevens. Zonder, zonder, zonder, zonder dus de realiteit en het oog te verliezen. Ja. En het vraagt wel iets te doen. Dus het vraagt wel om... om uh, je kan niet zeggen, nou ja... Want dan wordt het zo'n beetje van vroeger. Hè? Dan, uh, ja, u moet maar blij zijn dat het straks komt u in de hemel of iets dergelijks. Uh. Daar heb ik het niet over. Want dat is, dat, dat is een optimisme die in mijn ogen vals is. Illusie? Hij... Ja, vals zelfs. Maar wat is reëel dan voor 2013? De, uh, voor mij is het reëel dat, uh, dat mensen zich... en vooral, men, denk ik, el aan elkaar toevertrouwen... En uh, zoeken samen. Ik zie, je ziet ook sporen van hoop. Mensen die zeggen, juist in deze tijd begin ik bijvoorbeeld iets nieuws. Of ik, ga juist, ik zie dan sporen van ruilbeurs of wat dan ook. Er zijn allerlei tekens van mensen die zeggen, ja, maar we laten ons niet door de tijd kisten. En laten we wel wezen, het echte verhaal is natuurlijk waar de echte armoede ligt natuurlijk nog wel even verder, wat verder weg dan, dan hier. Wij moeten niet klagen. Nou, je, nou. In ieder geval ik niet, maar er zijn natuurlijk mensen die wel te klagen hebben. Ook hier, want ook in deze... Die dus is, net ontslagen zijn. Is een voedselbank, dus die zal er niet voor niks zijn. Die hebben, we hebben hier in de kerst ook uh, daar actie voor gevoerd... voor de plaatselijke voedselbank, moet je nagaan. Hier in dat redelijk welvarende, in de welvarende ja. Zuidwesthoek. Tussen Antwerpen en Berg Zoom. Uh, dus kijk, ik ben natuurlijk geen politicus. Ik kan het niet vertalen, maar het, wat wel is van... Nou ja, ik hoop dat er mensen zijn die... Die, ja, ik hoop dat in Den Haag, dat er ook met een inzet, niet om elkaar vliegen af te vangen... maar om te werk te zeggen, jongens, dit is een crisis. En dat we er samen de schouders je zag dat een beetje met het Lenteakkoord. Dat vond ik eigenlijk wel mooi, dat mensen van uit verschillende hoeken zeiden... we gaan er samen de schouders onderzetten. En dat gevoel zal er ook moeten zijn om uh, te zorgen dat je mensen... met name die het gewoon niet breed hebben... Kijk, de, dat is dat vervelende. De hebbers, de hebbers, die redden zich wel. En niet naar tabellen en statistieken alleen kijken. Nee, ook, nee, nee. Ook nee, naar zeker mensen. mensen. Dat geven wij mee aan uh, 2013. Het is alweer voorbij. We moeten nog maar wel even stemmig gaan wandelen. door Ossendrecht, dominee Klaas Vos. Dank u wel. Dank u voor de mails. Morgen gaan wij... Geheel in het kader van dit gesprek door met Naida over de ontslaggolf. En in de gids na Elve, niet over aardappels, niet over geloof... maar wel over het tempo van Nederland. Het gaat allemaal veel te hard. En wij genieten nog van een rustige 1 januari. Dank u wel, eerwaarde meneer Vos. Graag gedaan. Het gaat u wel. God zijn met u.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 Zometeen van 12 tot 6 live vanuit Studio Café de in Amsterdam, de Radio 1, Nieuwjaarsreceptie 2013. Van alle kanten. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op 4.